7 uur. De Radio 1 Show. Lucera Carrasso en Tom van Heck. Wij verheugen ons. De Tour de France begint morgen in Luik. Een stad die uit een diep dal is geklommen. Zo een uh, verslag vanuit Luik. En in Egypte is Morsi beëdigd als president. Eerst krijgt u het NOS Nieuws van Ewout de Jong.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 De Europese beurzen hebben flinke winsten geboekt door de afspraken op de Eurotop over steun aan Spaanse en Italiaanse banken. De AIX sloot 3,3 hoger op 307 punten. Vooral de bankaandelen, waaronder ING en SNS, waren bij beleggers in trek. De beurzen in Frankrijk en Parijs deden het nog iets beter dan Amsterdam... met winsten van 4 Londen sloot 2,5 hoger. De Amerikaanse beurs opende eveneens hoger. De Dow Jones-index noteerde een stijging van 1,6 De rente die de Italiaanse en Spaanse overheid moeten betalen... om hun staatsschuld te financieren... is flink gedaald na het beraad in Brussel.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 Het weer. Vanavond overal droog met opklaringen. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen eerst flinke zonnige periode. Later wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 20 graden aan zee plaatselijk 25 in het oosten. AMB ah, verkeersinformatie. Nog een aantal opvallende files. A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen knopend Del en Meteren. 3 kilometer door een aanrijding. Aan de andere kant op die A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Wadenooyen en het knooppunt Del 4. A15 Rotterdam richting Europort. Tussen knopend Vaanplein en het knopend Benelux. 6 kilometer. Heeft te maken met een gesprongen waterleiding. Waardoor er problemen zijn met het asfalt. Er zijn drie rijstroken dicht. Waardoor er nog twee overblijven. Omrijden kan nog via de A16, A20 en de A4. Aze en dan de A27 breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en het knooppunt Everdingen 11 kilometer... komt er een geschaarde auto met caravan en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Stel, u bent ondernemer en met uw innovatie gaat u de wereld veroveren. Dan is het fijn om te kunnen beginnen bij een bank die uw wereld door en door kent...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 Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wat de livesport betreft zijn we het uh, komen nu natuurlijk ook op het EK Atletiek. Straks de halve finale van de 200 meter voor mannen. En voor Nederland lopen Patrick van Luik en Jorandi Martina. Er zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek kerstversen nieuwe president van Egypte Mohamed Morsi heeft zojuist de eet afgelegd voor honderdduizenden Egyptenaren op het Tahrirplein. La Sultan de La Sultan Iedereen hoort me nu, zei hij: de regering, het leger, politieagenten, mannen en vrouwen in Egypte en daarbuiten. En daarna zei hij tweemaal. er is geen macht hoger dan die van het volk. Er is geen macht hoger dan die van het volk. Correspondent Sander van Hoorn. Uh, Sander, ja, iedereen hoort hem inderdaad. Ik zou bijna zeggen, schreeuwt die man altijd zo. Nee, nee, nee. We kennen hem eigenlijk als een wat meer ingetogen man, ook niet de meest charismatische spreker van Egypte. Wat dat betreft heeft hij uh, zich wel herpakt vandaag. Uh, het volk vond het prachtig. Nou zit je natuurlijk op het Tahrirplein wel met voornamelijk mensen die op hem gestemd hebben. Dat moet je er wel bij zeggen. Maar hij raakte de juiste snaren. Het was echt een speech die voor intern uh, Egyptisch gebruik bedoeld was. Hij noemde bijvoorbeeld ook eventjes een blinde chef die in Amerika gevangen zit, daar veroordeeld is voor het beramen van aanslagen. Dat zal in Europese en Amerikaanse steden voor gevondste wenkbrauwen zorgen. Maar de Egyptenaren vonden het prachtig, want de centrale boodschap, ja, het was alsof hij de eten aflegde voor het volk. Hè? Hij zegt, er is geen macht hoger dan het volk. En uh, de president die wordt aangesteld door het volk. Dus er is ook niemand anders dan het volk die de macht van de president kan uh, beknotten. Ja, en daar heeft hij het natuurlijk ook weer tegen het leger, het leger waar hij mee uh, gewikkeld is in een machtsgevecht. En uh, dat gevecht dat, uh, dat voerde hij dus ook vanaf het uh, Tagierplein vandaag. En was het daarom ook dat hij dat vandaag al deed uh, voordat hij zeg maar, de officiële eten ook nog moet gaan afleggen? de officiële eten. Kijk, dat is sowieso een grappig verhaal natuurlijk nu in Egypte. Waar moet je dat doen? Voor het parlement. Maar het parlement bestaat niet meer. Uh, de de, de legeleiding had gesuggereerd dat hij dat uh, voor de legerleiding moest doen. Maar ja, dat, dat zou je natuurlijk nooit uh, kunnen accepteren. Dus was een alternatief voor het constitutionele hof. Dat ligt ook gevoelig, want het constitutionele hof heeft van alles besloten waar Morsi het niet mee eens is. Maar goed, dat gaat hij morgen doen. Dat is een soort compromis geworden. Maar om dat wat uh, te verzachten, heeft hij dus Vandaag heel nadrukkelijk gezegd, eerst voor het volk. En het volk staat op het pachierplein. Hij is nu een week uh, president. Hoe heeft Egypte zo die eerste dagen onder zijn presidentschap beleefd? afwachtend, uh, blij toch ook wel. Ik spreek wel heel veel mensen die zeggen van oké, okay, uh, ik heb niet op hem gestemd, ik ben bang voor de moslimbroederschap, maar Allah, het is de eerste gekozen president uh, in Egypte in jaren en op het moment dat hij ons niet bevalt, dan stemmen we hem weer weg. Dat is democratie en dat moet je koesteren. Dus dat geluid, dat hoor je wel heel veel. Ja, en heel veel mensen zeggen die toch nog altijd die angst hebben dat de moslimbroeders uiteindelijk de uh, vrijheden in Egypte willen beknotten. De vrijheden voor vrouwen, de vrijheden voor christelijke minderheden, de vrijheden voor toerisme bijvoorbeeld. Uh, en die mensen hebben een, een, een afwachtende houding, die zullen hem beoordelen op zijn uh, daden. Er is ook al een website geopend, die heet MorsiMeter.com. waarin wordt bijgehouden hoe die presteert. En als je het dan hebt over de vrouw, hè, hoe staat zijn eigen vrouw erbij? Uh, ja, dat is een mooi verhaal. Uh, mevrouw Morsi wil vooral niet de first lady uh, genoemd worden. Morsi kenden we als een, uh, ja, een bescheiden man en zijn vrouw, uh, doet daarvoor niet onder. Uh, ze loopt traditioneel gekleed in, in saaie hoofddoeken. Als ik het zo mag zeggen, je kunt hoofddoeken natuurlijk zo kleurrijk maken als je zelf wil. Dat doet zij niet. Uh, heel traditioneel en simpel gekleed. En dat wil ze vooral ook doen. Uh, ze wil vooral geen first lady genoemd worden. En ik, ik lees ook wel heel veel mensen inmiddels die heel erg benieuwd zijn hoe dat gaat met uh, staatsbezoeken. Uh, uh, zal ze uh, uh, westerse presidenten en koninginnen de hand geven? Uh, zal ze dan wel wat mooier gekleed zijn uh, heel veel Egyptenaren, maakt het trouwens niet zo heel veel uit hoor. Want of je nou uh, een hele traditionele moslim bent of een wat meer seculiere moslim... Uh het is een traditioneel land, een conservatief land. En die vinden het dus helemaal niet zo erg dat mevrouw Morsi er zo bij loopt. En die zien ook hoe de vorige first lady erbij liep, de vrouw van Mubarak. Ja, daar wordt met afschuw naar gekeken. Dat was over de top, dat was duur, dat was opgemaakt. En dat mevrouw Morsi wat dat betreft de andere uiterste uh, van het spectrum kiest. De Egyptenaar vindt het prachtig. Goed, vanuit Egypte, Sander van Hoorn, dankjewel. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer.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 Sex and drugs and look and blow Sex and drugs and look and blow Sex and drugs and look and blow Ook heel uh, beroep mee geworden, deze morgen, Bij Ian Jury. En daar zongen we ook over seks en drugs. En rock'n'roll. Radio 1, Sportzomerdocs. Verhalen vanaf de zijlijn. Het Belgische luik. Morgen de startplaats van de 99e Tour de France. Was ooit het trotse centrum van de Waalse mijnbouw- en staalindustrie. In de jaren 60 en 70 sloten alleen de fabrieken en hoogovens hun deuren en raakten de stad in verval. Maar de laatste jaren gloort er weer hoop voor de toekomst. Hans Velen en Jeroen van Bergrijk lieten zich rondleiden door het nieuwe luik. Wie luik binnenkomt over de Maas, die in Frankrijk ontspringt, moet eerst een vuurproef van lawaai, vlammen en rook doorstaan. In een kilometers lang industriegebied aan beide oevers staan de hoogovens, de metaalfabrieken, elektrische centrales en kolenmijnen. Dit jaar begint de Tour de France met de proloog door de straten van Luik. De stad had lange tijd een slecht imago. Het was een smerig, armoedig, gevaarlijk. In 2008 werd Luik door de lezers van de Volkskrant... dan ook gekozen tot tweede lelijkste plek ter wereld, na Charleroi. Maar de laatste jaren is er wat aan het veranderen. Luik lijkt bezig met een wedergeboorte. Samen met Jeroen van Bergijk verken ik het nieuwe Luik... langs het parcours van de proloog. We eindigen in de voorstad Serra... ...de finishplaats van de eerste etappe. Het nieuwe station van Luik. Een gigantisch gebouw van wit staal en glas... ...gebouwd door de Spaanse architect Santiago Calatrava. Het steekt prachtig af tegen de groene heuvels rondom de stad. Naast mij staat onze gids van vandaag, Ren de Vree. Ik ben een gepensioneerde uh, Nederlandse journalist... Die uh, naar de Ardennen is vertrokken om uh, rustig verder te leven. Maar het leven werd te rustig en ik ben uh, een weekblaadje begonnen, het Waals Weekblad. En merk jij als, als hoofdredacteur van dat blaadje ook al uh, iets van uh, het feit dat Wallonië weer een beetje in de lift zit? Dat daar een soort wedergeboorte gaande ja, is? Heel erg. Ja, heel erg. Ik vergelijk het met, met de wederopbouw van Nederland uh, na de jaren 50. Dat, datzelfde elan zie je hier. De Vlamingen geloven daar nog niet erg in. En het is ook zo dat de werkloosheid nog, nog hoog is. Maar de werkloosheid is de laatste maanden hier uh, alsmaar gedaald en in Vlaanderen gestegen. En je merkt dan allerlei kleine dingen toch dat uh, er is meer zelfvertrouwen. Er is dus een klein beetje meer ondernemingszin. Dus uh, Wallonië kruipt langzaam uit het dal. Ren, wat denk je, wat heeft de gemiddelde Nederlander nou voor, voor, voor beeld van Luik? Ja, de gemiddelde Nederlander die kent Luik natuurlijk als een, een, een, een lelijke industriële stad... waar ze langs reden op weg naar Frankrijk op vakantie. Uh, en dat is voor een deel nog wel zo. En niemand slaat dan af naar Luik. Maar Luik is heel erg veranderd in de loop van de tijd. Uh, vooral in het midden van de stad is er een enorme stadvernieuwing aan de gang. En, en het, het, het beeld van de oude industrie, dat, dat, uh, in het midden in de stad zie je dat dus niet meer. Oké, okay, we gaan het zo zien. Een van de nieuwe prestigieuze projecten van de gemeente Luik is, is de opera. Het is een klassiek gebouw, wordt helemaal verbouwd. Je ziet er op het moment uh, weinig van. En er wordt een, bovenop dat oude gebouw wordt een hele nieuwe verdieping gezet. Net als een beetje als, als de Stad Schouwburg in, in Amsterdam. Ren, uh, probeert Luik nou op deze manier met die opera zijn oude imago af te schudden... en zich te profileren als uh, cultuurstad? Ja, uh, uh, Wallonië is, is in het algemeen goed in cultuur en, en Luik ook. Uh, niet alleen de jongere cultuur met, met uh, festivals en erg veel uitgaansgelegenheden. Maar uh, deze opera is er natuurlijk een van. Maar er zijn ook veel kleine theatertjes en, en muziekgezelschappen. En, en uh, de musea zijn sinds kort uh, gefuseerd. Er waren uh, zes kleine musea, die zijn nu een prachtige mooie een kutsjesmuseum. Ja, dat is een... Ook een uiting van uh, de, eigenlijk de nieuwe marketingverdachte Dat ze snappen dat je goede dingen moet hebben om uh, toeristen te trekken. En ook voor het eigen volk. Prachtig hoor, dat nieuwe luik. Het station, de opera, het museum Gran Cursius. Maar we staan nu voor een gebouw dat nog herinnert aan het oude luik zoals het vroeger was. Het musee de La Wallon, het museum voor Waalse kunst. Dit moet wel een van de lelijkste musea ter wereld zijn. Ja, dit is uit de, uit de verkeerde tijd. Je ziet wel uh, getekende ramen, maar het is allemaal beton. Alles is dicht. Eén grote doos, onaantrekkelijk beton. Victor Hugo gaf in 1842 al een beschrijving van dit onuitsprekelijke en grootse. Deze vuurspuwende bergen, draaikolken van rode stoom doorschoten met flitsende vonken. En hij besloot zijn lyrische ontboezeming. Kortom... Voor uw ogen staan de hoogovens van de heer Cockerill. We gaan nu op weg naar uh, Serain, de finishplaats van de eerste etappe. Wat is het voor plaats, Seren? Serrain is al heel lang een, een oude industrieplaats... ...waar vroeger meerdere hoogovens stonden. Uh, het heeft natuurlijk ook heel erg te lijden gehad onder de, de instorting in, in van, van de metaalindustrie. En uh, laatstelijk is uh, de laatste hoogoven uh, gesloten. Beschrijf eens hoe het er nu uitziet, want we rijden op dit moment onder een, uh, een brug door... en zien aan, aan, aan onze linkerhand uh, de oude uh, staalindustrie uh, oprijzen. Ja, je ziet wat je, wat je noemt euh, tegen de, de, de hemel afgetekend, de, de staketsels van, van de oude industrie. Veel mensen vinden het een lelijk gezicht überhaupt, zo'n zo uh, hoog over. Maar ja, er zijn ook mensen die het erg leuk vinden en die, die uh, de vervallen industrie bezoeken en dan met nostalgie kijken naar ja, wat dan toch de schoonheid is van, van het verval eigenlijk. We lopen nu een van die uh, vervallen industrieterreinen op. Er staan nog wel her en der auto's geparkeerd en er staat uh, verboden toegang. Dus nou ja, we moeten maar even zien of we zo niet meer uh, naar buiten worden gezet. Bonjour. On peut regarder un peu. Euh... Le patron ne veut pas. Le patron ne veut pas, mais juste pour 10 secondes pour voir. No. Okay. Nou, de patroon was het er niet mee eens, dus uh, we mogen even niet verder. Maar het ziet er wel schitterend uit. Het zijn overal roestige pijpen en verroeste gebouwen. En wel industrieel uh, verval uh, op zijn mooist. Kijken naar een gigantisch gebouw op de achtergrond. Uh, verroeste uh, buizen die uh, wel honderden meters hoog gaan. Alles is grauw en vies en er licht lijkt alsof er een laag teer overal overheen uh, zit. Het is nu een soort uh, reparatiewerkplaats. We, we staan nu uh, op het dorpsplein van uh, Seren. En, uh, we staan voor de taverne de la banque. Daar zitten we... Rechts zitten wat oudere mannen en links zitten... Stel, jongeren, en die gaan we eens even een praatje mee maken om te kijken wat die nou van uh, Seren vinden. C'est la même chose. Pardon? C'est is même chose. C'est la même chose. Il n'y a rien changé par rapport. Uh... On est pas encore là, hein? Non. Non. On peut encore bouger, en attendant. Nou, deze meneer is uh, 77 jaar oud. Hij uh, heeft nauwelijks meer tanden in zijn mond. Hij uh, komt uit uh, Oegre, een dorpje hier uh, vlak in de buurt. Hij heeft vroeger bij uh, Cockerill gewerkt. En hij zegt uh, eigenlijk is er hier in hierin helemaal niks veranderd. Het is nog precies hetzelfde als vroeger. Het zal beter in de afgelopen jaren. Waarom? Het is aan het ontwikkelen. Ik denk dat er goede dingen zijn, goede ideeën zijn, maar er is nog veel werk. Oké, okay, dus uh, deze jongeman is uh, 23 jaar. Uh, ...vindt het hier goed wonen, maar hij zegt waarschijnlijk wordt het in de toekomst uh, veel beter. Want uh, ze zijn hier bezig met uh, goede plannen en projecten. Waarschijnlijk gaat er uh, meer werk komen en uh, gaat het allemaal beter met uh, de economie. Het is wel mooi dat, dat die oudere meneer dus erg somber is en uh, zegt ik moet het allemaal nog zien. En die jonge mannen, die, uh, ja, die geloven erin, die kennen die plannen natuurlijk. Dus die, die denken het wordt alleen maar beter. Elke keer opnieuw heeft de stad nadat het in de grond was verzonken... Als een vulkaan van leven en rijkdom een nieuw luik over de puinhopen uitgestort. Een jong luik dat vooruit zag, maar niet minder vurig en strijdvaardig was dan het oude. De wedergeboorte van Luik werd gemaakt door Hans Zelen en Jeroen van Bergeijk. Ik krijg van mij eerst een wielerbericht, want het gaat gelukkig goed. Met Marianne Vos konden we al zien op het Nederlands kampioenschap, waar ze tweede werd. Maar nu heeft ze ook de eerste rit van de Ronde van Italië gewonnen. De Giro dus. De grenzen van de Rabobank versloeg in de etappe van Napoli naar Terracina. En dan weet u dat dat 139,1 kilometer is. Shelley Olds Staat en Giorgia de... Bronzini in de Massasprint. De 25-jarige Vos was vorig jaar overigens de eerste Nederlandse die de Giro won en imponeerde toen door maar liefst vijf etappen zegen te boeken. Ze heeft nu de eerste dus binnen, wij kijken vooral naar Londen. En wij kijken nu vooral naar Helsinki, de halve finale. 200 meter mannen en die houtkamp. Met Nederlanders in de eerste halve finale. Ik moet daarbij zeggen, het klinkt gek, maar het zijn drie halve finales. Dat is bij atletiek wel vaker. De beste twee, nummers 1 en 2, gaan sowieso door... En de twee tijdsnelste. Dus dan kom je uiteindelijk op acht terecht voor de finale. Het zijn er 24 die meedoen aan de halve finale. In de eerste halve finale. Chorendi Martina. Geboren Willemstad-Curaçao. 1984. En sinds dit jaar mag hij uitkomen voor Nederland. En daar zijn wij heel blij mee. Want het is een bijzonder snelle sprinter. 1994 gelopen dit seizoen. Chorendi Martina in New York. Is daarmee verreweg de snelste Europeaan. Uh, want uh, Jonathan Borlée bijvoorbeeld, die uh, straks in de derde halve finale gaat lopen. Tegen onder andere Patrick van Luik. Komt erachter met 20-31. Goed, eerste twee. Plus, uh, of eventueel twee tijdsnelste, maar noblesse oblige voor Tjorendi Martina. De zo ongelooflijk relaxte loper. Vanochtend uh, na de series waar hij nogal veel moeite met de bocht had. Daar heeft iedereen moeite mee. Ze zijn zo scherp dat je uh, bijna je vinger moet uitsteken. Uh, dan, uh, toen zei hij, nou nu gaan we echt uh, hard lopen. Dus ik ben heel benieuwd. Het hoeft nog niet eens in deze halve finale. Maar het zou prettig zijn als hij er een mooie tijd uitperst. En in ieder geval bij de eerste twee eindigt. Wordt stilte gevraagd in dit heerlijke atletiekstadion. On your marks eh, van de starter. Straks geven we ook nog de vrouwen met Daphne Schippers en Jamil Samuel. En eh, nu dus eerst Churendi Martina in de eerste serie, eerste halve finale, en Patrick Van Luik in de derde halve finale om tien over half acht. Eh, ze zitten er klaar voor. Belangrijkste tegenstander, een eh, Fransman Ben Bassot. Uh, 2058 gelopen dit seizoen. En een goede Zwitser Reto Schenkel. Die 2048 heeft gelopen. Maar ja, dat verbleekt bij de 1994 van Jorini Martina. Er uh, gaat iets uh, niet helemaal lekker. Er gaat iemand uh, te snel weg en uh, wordt hoofdschuddend door Martina gekeken... van wat uh, zijn we aan het doen, jongens. Normaal gesproken is een valse start is, uh, eruit. Of het uh, moet uh, niet echt heel duidelijk zijn. Dan krijg je een zogenaamde gele kaart. Uh, kijken wat de starter gaat doen. Het gebeurt allemaal aan de overkant. Ja, in uh, baan 1 gaat uh, Linik, de Wit-Rus. Of nee, in baan 2 is dat. Uh, Sulc, de Tsjech, wel heel erg uh, veel te vroeg weg. Misschien dat hij wat last had van dingen om zich heen. Dan kan de starter ook zeggen... Uh, je mag blijven. Uh, het is voor mij even... Nee hoor, hij moet eruit. Hey, uh, dat is er eentje die uh, weg is. Sulc, Wojtek Sulc uit Tsjechië is uh, gedisqualificeerd. En nu gaan de heren weer klaarzitten. En hoop ik uh, dat het uh, nu wel goed gaat. Het is natuurlijk slecht voor je concentratie als uh, sprinter zijnde. Maar Tjorendi Martina heeft al zoveel meegemaakt. is onder andere tijdens de Olympische Spelen van uh, Peking op de 200 meter... toen hij een medaille haalde, gedisqualificeerd omdat hij net iets buiten zijn baan liep. en daarmee iemand zou hebben gehinderd. wat weinig mensen hebben gezien, maar de Amerikanen wel. Nou, nu naar het Europees kampioenschap in Helsinki 2012. Jorendi Martina zit klaar. in baan 4. Hij moet het dus opnemen. niet meer tegen Sulc, want die is eruit. maar tegen Linnik, de Wit-Rus. Terry Krinsky, een Pool. Basso, een Fransman. Clark, een Engelsman. Schenkel, een Zwitser. En Kniephals, een Duitser. Wij letten op Turendi Martina. De billen gaan omhoog. De spieren worden gespannen. En ze zijn weg. Nee, ofwel. Ja, toch. Ze zijn goed weg. En Tjorelli Martina in die bocht. O, wat loopt hij hard en wat loopt hij mooi. O, hij gaat bijna de bocht uit. Moet zich inhouden. En kan nog maar net binnen de lijnen blijven. En dan gaat hij weer aanzetten. Wat een vreemde race. Maar hij gaat het dik winnen. Dik winnen. Hij heeft echt Voorsprong Loopt nu uit. En 20-63 op zijn akkertje. Chirini Martina naar de finale. Straks nog Patrick van Luik en daarna de dames. Straks nog Patrick van Luik. En de dames en sportzomer gaat natuurlijk de hele avond door. Dus blijft dat ook gewoon voor u volgen. Want uh, vanavond gaat en die Houtkamp voor ons blijven kijken. Daar hoe het allemaal gaat met de Nederlandse atleten. En in de tussentijd hebben Margriet Vromans en Kees Boman... hun plaats ingenomen voor politiek aan zee in Scheveningen. Goedenavond. Hallo Lucella. Wie zitten bij jullie aan tafel voor het komende ja, half ons uur? zit vanavond aan tafel uh, Jetta Kleinsma. Zij is... Uh, uh, Partij van de Arbeid Tweede Kamerlid en ze is nummer twee op de lijst van de Partij van de Arbeid. We kennen haar natuurlijk ook nog als staatssecretaris. Ze is uh, druk bezig geweest de afgelopen maanden met de vakbond. Kijken hoe, we dat weer, uh, hoe dat weer een beetje in de stijgers gezet kon worden. En daar gaan we het allemaal over hebben vanavond. We gaan het hebben over de Partij van de Arbeid, we gaan het hebben over de toekomst van de vakbond. En alles wat verder ter tafel komt, om het zomaar te zeggen. Dat allemaal van Uitscheveningen, maar eerst naar het nieuws met Ewout de Jong.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 De Europese beurzen hebben flinke winsten geboekt door de afspraken op de Eurotop... over steun aan Spaanse en Italiaanse banken. De AEX sloot 3,3 hoger op 307 punten. En de beurs in Frankrijk aan Parijs deed het ook nog iets beter. En ook Wall Street opende met winst. Het kantoor van Rijkswaterstaat langs de A12 bij Utrecht blijft op maandag dicht. Het gebouw werd gistermiddag ontruimd nadat medewerkers vreemde trillingen hadden gevoeld. Het is nog steeds niet duidelijk wat de oorzaak daarvan is. En op een golfbaan in Duitsland zijn drie vrouwen omgekomen... toen ze werden getroffen door de bliksem. Een vierde vrouw is zwaar gewond en in levensgevaar. De golfsters speelden op een baan bij de stad Korbach... in het noorden van de deelstaat Hessen. En toen er een onweersbui overtrok, schuilden ze op de golfbaan in een hut. Maar daar sloeg even later de bliksem in. En dat is het nieuws op dit moment. Awb verkeersinformatie. Op dit moment staan er nog drie files, onder andere op de A15 Rotterdam richting Europoort, tussen Rotterdam-Charles en het knooppunt Benelux, 2 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht, nog twee over. Dat heeft te maken met een gesprongen waterleiding, waardoor er problemen zijn met het asfalt. Eventueel u, kunt u nog omrijden over de A16, A20 en de A4. Dan de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Everdingen, 11 kilometer. Komt er een geschaarde auto met caravan en daarom is de rechte rijstrook dicht. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knopend en Lunette 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Politiek aan zee. Hier zijn Kees Boonman. En Margriet Vromans. Goedenavond. Goedenavond. Vanuit Museum Beelden aan Zee in Scheveningen... het zomerverblijf van Troskamerbreed tijdens deze zomerweken... waar we met het geluid van de zee en de meeuwen op de achtergrond... ook vanavond tot acht uur weer in gesprek gaan met één politieke gast. En vanavond is dat de nummer twee van de Partij van de Arbeid. Voormalig wethouder, staatssecretaris vakbondsverkenner. Ze heeft geprobeerd de vakbeweging er weer bovenop te helpen. Maar ze is bovenal nu toch gewoon Tweede Kamerlid. Jette Kleinsma. Fijn dat u er bent, mevrouw Kleinsma. Ja, ik vind het hier geweldig. Ja. Fijn om hier te zijn. U, u kent dit museum goed. U bent wethouder geweest in de gemeente Den Haag, dus u kent dit museum misschien wel van binnen en van buiten. We hebben vooraf even met u hier rondgelopen door het museum... om ook even te kijken of u een beeld zou kunnen uitkiezen... wat u bijzonder aanspreekt. En dat heeft u ook uitgekozen. Ja, ik vind het heel bijzonder dat hier allemaal beelden staan uit Zuid-Afrika. Uh, en het mooie is dat er ook nu weer beelden op het Lange Voorhout staan. Hè? Komen ook allemaal uit Zuid-Afrika. En als de beelden op het Lange Voorhout staan... dan is de zomer begonnen in de stad. Is dat is dan zo heerlijk. En Jan Teeuwse, dat is hier de directeur... die heeft uh, uh, nou ja, bij beide uh, exposities de hand erin gehad. En wat ik hier nou zo prachtig vind... is dat er een heel groot... Ja, je zou kunnen zeggen... Het is niet één beeld, het zijn heel veel beelden. Het is een beeldengroep eigenlijk. Ja, eigenlijk wel hè. Van twaalf geweldig mooie uh, ja, vrouwelijke uh, figuren in gevechten nu. Uh, en daar staat één geweldig grote vrouw voor. In een enorme blauwe Victoriaanse jurk met een schortje. Ja, ik probeer het een beetje te duiden omdat we op de radio zitten. En uh, zij, uh, nou, zij straalt echt uit dat. dat um, ja, dat ze een soort van kracht heeft. En die hele groep staat te swingen. Ik geloof dat het ook iets heet, hè, als tango. Of, ja, het is uh... Lovers in Tango. Ja, helemaal een beeldengroep mooi. Beeldengroep uit 2011, gemaakt door Mary Sibande. Ja, en ik begreep dat die, dat die Mary ook echt wilde laten zien... dat de zwarte vrouwen in Zuid-Afrika het natuurlijk niet makkelijk hebben gehad. Zeker niet in de 19e en 20e eeuw. Ja. Want toen waren het bedienden. En moesten ze vaak een Europese naam aannemen, omdat hun opdrachtgevers, uh, eigenlijk die ja die Zuid-Afrikaanse namen niet wilden uh, noemen. Dus hun identiteit ging naar de Barbies, zou je kunnen ja. zeggen. En ja, dan is het zo prachtig als er zo'n grote, zwarte, stevige vrouw staat... Ja. die al die dames in gevechten nu meeneemt in haar tango... zodat er niet gevochten wordt, maar gedanst. Ja. dat is prachtig. Het spreekt u heel bijzonder aan. Ik zeg even voor de luisteraars die nou ook heel nieuwsgierig zijn naar dat beeld. Het, het is even te zien. We hebben een foto op de website staan. Uh, uh, dat is uh, Politiek aan Zee... .nl of is het de Sportzomer? Ja, in elk geval die Sportzomer-website. Daar kunt u eventjes die foto bekijken. Hele mooie, grote beeldengroep. Speciaal voor u vandaag uitgekozen. Nou. In ieder geval de moeite waard om dus dit museum te bezoeken. Maar we gaan het nu hebben over de politiek. Maar eerst even over de politieke actualiteit. Nou, het valt er natuurlijk niet aan te ontkomen. Het heeft het nieuws de afgelopen 24 uur beheerst. Dat is de Europese top die in Brussel is geweest. Ze hebben daar, de 27 regeringsleiders, die hebben tot vanmorgen vijf uur vergaderd. Even een paar uurtjes geslapen en zijn weer doorgegaan. En vanmiddag gaf de premier, al die premiers gaven hun eigen persconferentie. En ja, we weten allemaal wat eruit is gekomen. En wat is de reactie van de Partij van de Arbeid, van de partijleider, Diederik Samson. Het is genant wat de premier doet. Wij zijn wel blij met het resultaat. Maar uh, ja, het kan eigenlijk niet. Hij doet iets heel anders dan dat hij eigenlijk wilde. Waarom is het nou zo moeilijk voor een politicus om ook eens te zeggen... we zijn hartstikke blij dat er iets uitgekomen is wat wij eigenlijk willen... en de premier niet. Dus hij heeft het in ieder geval bijna voor ons gedaan. En hem is de prijs in plaats van meteen weer in, dat, in die politieke retoriek te vervallen van... hij draait, het is gênant. Ja, nou... Um... Kijk, ik, ik denk dat het inderdaad fijn is dat er stappen voorwaarts worden gemaakt. Laat ik dat dan nou gewoon eens ruiterlijk zeggen. Ja. En dat Rutte het hartstikke goed gedaan heeft. Ja, als je kijkt vanuit de Partij van de Arbeid, <laughs> zou je dat moeten ja. beamen. Hey, hij zou bijna en... lid kunnen worden, zo. Ja, deze op, op die manier wel. Ja. Ja. Maar we moeten wel natuurlijk in ons achterhoofd hebben dat hij er gisteren uh, bij het debat over Europa eigenlijk wel een andere inzet meenam naar Brussel. En nou, dan is het fijn als hij met iets anders terugkomt... wat dichter bij de PvdA zit. Want nogmaals, daar wil ik graag ruiterlijk over zijn. Maar uh, ja, het, is toch wel, het zijn twee gezichten. Maar het is, het, is het niet lastig? Want ik, ik denk ook even gewoon uh, voor wij, voor ons, voor ons mensen... Zeg maar, is het toch heel lastig om te begrijpen dat er nu gebeurt... wat de Partij van de Arbeid eigenlijk graag wil. Wat Samson ook graag wil. En dat hij dan daar toch geen compliment over kan geven. Dat is toch eigenlijk voor burgers niet te begrijpen? Ja, nou ja, kijk, je probeert natuurlijk in een debat in de Tweede Kamer... en Diederik Samson is onze voorman in die Tweede Kamer... dus die heeft ook de degens gekruist met Mark Rutte... dan probeer je in de Tweede Kamer helder te krijgen voor alle Nederlanders... Um, ja, wat nou precies de inzet zal zijn he, van de premier in Brussel. Nou, en dat heeft de premier geduid... en daar was de Partij van de Arbeid het op grote onderdelen niet mee eens... En dan blijkt in Brussel er opeens iets anders uit te komen. Hij heeft gedraaid. Nou ja, het maar. Ja, nee, maar dat, daar heb ik echt zo'n hekel nee, aan. Ja, ja. He? Dat, je, ja, dat je steeds ja, ja. politici allerlei dingen in de schoenen schuift. Hij heeft in het, het goed uit... gedaan, moet zo begonnen nou, Ja, voor, voor de Partij van de Arbeid zijn ja. wij niet ontevreden, laat ik het zo ja. duiden. Maar ik denk dat Mark Rutte zelf iets minder blij is. Ja, nou, hij kan als geen ander het toch verkopen als dat hij uh, zijn zin heeft gegeven, gekregen. En, Niks heeft hoeven toegeven. Maar is dat, dat Europa? Daar, hebben, daar kunnen we niet omheen. Daar zijn we van afhankelijk. Ja. Maar ook uh, bij de Partij van de Arbeid wordt er ook soms nog wel vaak gezegd: ja, het moet niet te veel Brussel worden. Uh, we moeten niet te veel macht weggeven. Waarom bent ook u niet gewoon heel duidelijk over? Die politieke unie moet er gewoon komen. Dat is het beste voor iedereen. Klaar. Ja, nou ja, wij vinden wel dat als je echt wil samenwerken... dat het ook betekent dat je een aantal dingen in gezamenlijkheid moet willen doen. He, daar zijn we ook heel duidelijk over. En vervolgens moet heel uh, goed gekeken worden naar wat je dan wel en wat je niet in Brussel neerlegt. Maar één ding is zo helder als glas. We zitten uh, met ja, de bankencrisis en de naweeën daarvan. En het is dus hartstikke goed dat je die banken in gezamenlijkheid bejegent. Ja, Want die... je hebt gewoon gezien wat er gebeurde, ook weer de afgelopen maanden. Je probeert te helpen de hand uit te steken. En als je dat dan niet aan een goede controle onderhevig maakt, ja. Ja, dan zit je zo weer aan laag. Ja, maar die dus het politiek. Moet maar die Politieke Unie zo sterk staat het niet in uw eigen verkiezingsprogramma... wat morgen op het congres ook aan de orde is... dat de Partij van de Arbeid daar echt voor is. Waarom eigenlijk niet? Nou, omdat een politieke unie... als je, als je echt naar de letter kijkt van een politieke unie... dan moet je heel veel uh, zaken die je nu in Nederland regelt... Uh, naar Brussel overhevelen. En de Partij van de Arbeid zegt... we moeten gewoon heel goed kijken naar wat wel en wat niet. Dus uh, ik, vind, ik vind dat gewoon heel logisch... dat je niet onmiddellijk zegt de hele handel van Den Haag... Hevelen we maar gewoon over naar Brussel. Dat nee, doe dat, je niet. Dat is natuurlijk ook wel heel erg cru gezegd. Ja. Dat, dat zou niemand zeggen. Nee. Maar het gaat natuurlijk wel om het vertrouwen van de kiezers. Hè? Ja. Er, er gebeurt iets. Er wordt steeds door politici iets gezegd. Nee, dit willen we niet, dat willen we niet. En dan gebeurt het toch. Dat doet ook iets met het vertrouwen van kiezers natuurlijk. Hè? Ja. Zou de politieke partijen niet gewoon veel beter kunnen zeggen... Horen het is misschien geen fijne boodschap... maar dit is wat er gaat gebeuren. Nou ja, dat, dat is ook wat we nu een beetje ontberen. Of een beetje boel. Ook bij Mark Rutte. Misschien ook bij andere leiders in Europa, dat echte leiderschap, uh, ja, dat, dat is zieltogend. Kijk, in de jaren 50 en, uh, en ook daarna he, met Sikko Mandholt en Max van der Stoel... die ja, ik praat even over oud-partijgenoten. Partijgenoten. Ja. Uh, ja, die wisten gewoon voor zichzelf heel zeker... wat zij wilden in de wereld, in Europa, he, met de mensenrechten. Max was bij uitstek iemand die daarvoor knokte. En de leiders van nu weten dat niet meer, vindt u? Nou, um, zijn jullie echt een beetje kwijt? Ik, ik, vind, ik vind dat je best eens uh, uh, ergens voor mag gaan staan. En wie is Ook als je, dan je weet. En wie is dan je als u zegt je? Nou, je, dat, dat zijn uh, de minister-presidenten in, uh, in Europa. En je weet soms dat je boodschap misschien niet uh, de meest plezierige van het Noordelijk Halfrond is. Maar als je echt ergens in gelooft en je wilt iets oplossen. Ja, dan zul je soms ook iets moeten uh, neerleggen uh, waar de goede gemeente niet onmiddellijk van zegt: van joh, dit is echt iets ook voor ons. Al, ook als er op 12 september verkiezingen zijn. Ja. Dus eigenlijk moet je als politicus meer durven. Zo is het. En dat durft uw politieke leider ook? Meer durven? Nou, volgens mij uh, is iedereen daar niet wars van. Okay. Geen Daar Gaan we gaan zo over ja. doorpraten. Dit was uh, even naar aanleiding van de actualiteit van vandaag. Dit is de Radio 1 Sportszomer. Ja, we gaan uh, praten natuurlijk over uw, uh, uw partij. U bent daarvan de nummer twee op de lijst. Zijn wij toch even nieuwsgierig? Diederik Samsom is de nummer één. Waarin vult u hem aan? Want dat is altijd zo, hè? De nummer één en de nummer twee vullen elkaar aan. Wat heeft u wat ja, hij niet heeft? Het is grappig, want uh, uh, dat zeggen andere mensen dan natuurlijk tegen ons met z'n tweeën. Uh, wij zijn wat dat betreft wel een grappig duo, want Diederik is, uh, nou, is, is nog redelijk jong. Ik ben al uh, uh, op leeftijd. Dus u hè? brengt meer ervaring mee? Ja, zou je kunnen zeggen. Want inderdaad, ik ben al langer bestuurder geweest. Uh, ook in de stad en ook in het land. U moet hem een um, beetje helpen. Nou, uh, hij mij ook. Want uh, we zijn inderdaad uh, een mooie balans, zou je kunnen zeggen. Omdat, uh, niet alleen maar omdat hij een man is en ik een vrouw. Of dat hij iets jonger is en ik wat ouder. Um, maar hij is ook gewoon heel goed in het doordenken van van alles en nog wat. Dierik is gewoon heel... Uh, ja, heel intelligent. Ja. En dat ben ik op zichzelf ook wel. Ik maar zeggen, U bent ook geen dommertje. Maar, nee. maar wat, wat doet u nou heel... Wa waarin heeft hij u vooral nodig? Wat probeert ja, wa hij? Wat ons steeds uh, wordt uh, aangedragen op dat punt... is dat ik wel bij uitstek iemand ben... die het fijn vindt om allerlei mensen bij zich te halen. En in onze partij uh, sta ik ook zo te boek. Hij gaat toch een beetje zijn eigen gang... Nou ja, de, ja je, hebt, je hebt soms van die types die uh, op de voorplecht gaan staan. En dan staan ze er ook. Uh, en, uh, ja, en ik ben uh, denk ik iemand die, uh, uh, nou, die het ook fijn vindt om, uh, om het hele team bij zich te houden. Ja, ja, u... Dus we zijn gewoon met z'n tweeën hartstikke goed in staat... om uh, de hele fractie en zo mogelijk uh, het land een beetje te bedienen op ja. dat punt. Wie leest ook wel eens, ik, ik praat het na, ik zit niet in uh, uw fractie dat Diederik Samson een beetje een opgewonden standje bent. Dus dan bent u de rustgevende factor in die fractie. Hoe werkt dat? Vindt u mij rustgevend? Nou, ik heb het nog niet helemaal gemerkt, maar nee. wellicht tegen acht uur. Als u mij niet meer hoort, dan ja, is dat zo. Dan ligt u te slapen. Ja. Ja. Nee, maar dat goed, geef ja. even zijn antwoord. Ja, nou, nou ja, kijk, um, ik vind het wel mooi hoor, zoals Diederik uh, zich echt... Uh, niet alleen maar kan verbazen, maar, maar ook echt geïnvolveerd is... Uh, door dingen die hem overkomen. En het zou kunnen zijn dat, dat ik uh, ja, daar iets rustiger mee om ga. Hoewel, als, als, nou als, als ik echt half weggekomen word... en als ik uh, ook vind dat dingen onrechtvaardig zijn of oneerlijk... ja dan ga ik er ook bovenop. Dus wat dat betreft zijn we uit hetzelfde hout gesneden. Hoort u bij de koerswijziging die er in de Partij van de Arbeid is opgetreden? Want er is natuurlijk wel echt een koerswijziging, hè? Dus ja, en Samson samen, de partijvoorzitter en de fractievoorzitter samen... zijn wel echt op een andere manier bezig dan in de tijd Job Cohen. Ja, nou ja, ik was natuurlijk toch ook wel in het team van Job heel actief. Hè? Ik zat ook in het fractiebestuur. Uh, dus wat dat betreft uh, niet zozeer, denk ik. Uh, maar ik begrijp wel wat u zegt. Uh, want uh, het, het beeld naar buiten zou zijn... Uh, dat de fractie een beetje, uh, of de partij... Uh, iets meer links in de flanken is gegaan. Ja, en, nou aja, dat, en dat hoort niet, ook wel bij mij, hoor. Ja, het yeah. is niet alleen het beeld naar buiten toe. Het is natuurlijk ook dat wat uw eh, partijvoorzitter actief ja. uitdraagt. Hè. Die ja. zegt, er is de afgelopen jaren echt een kloof ontstaan... tussen dat wat wij zouden moeten zijn en dat wat wij echt zijn. Dus zeg maar een kloof tussen woord en daad. Ja. Uh, dat, dat, dat ervaart u ook zo? Dat, dat, ja, dat, dat, ik dat ik ben natuurlijk is? altijd wel, ook in mijn werk als uh, wethouder en als staatssecretaris zeer opgekomen voor de onderkant van de samenleving. Want dat en de heeft de Partij van de Arbeid wel een beetje laten liggen, vindt u? Nou ja, Natuurlijk niet, want anders hadden ze mij niet op die posities neergezet. Maar ja, Misschien wel uh, om het nu beter te doen. Ja, de Partij nou, van de ik, Arbeid ik denk, tot ik nu denk toe dat, gedaan. Dat, men, dat dat een van de redenen is dat men mij op zo'n prominente plek neerzet. Dat het gewoon goed is om te vertellen aan Nederland... dat bij ons ook die onderkant van de samenleving... en de onderkant van de arbeidsmarkt in goede handen is. En dat de middengroepen dat ook zijn. Jazeker. Ja. Ja, maar u, u geeft dus eigenlijk een beetje omwonden aan dat u een extra linkse factor bent binnen die partij. Zeg ik dat goed zo? Nou, dat ik in ieder geval een uh, warm hart heb voor mensen die het niet zo goed getroffen hebben in de samenleving. Ja. Nou, wat, wat is nu het kenmerk juist in deze tijd, met die economische crisis? Dat er steeds meer mensen zijn die het niet zo goed getroffen hebben. Ja. En dat er nog veel meer mensen misschien gaan komen die in die situatie tere terechtkomen. Werkloosheid, uh, uh, lonen gaan niet omhoog, uitkeringen gaan niet omhoog. Mensen hebben het moeilijk en zwaarder. En dan zou je bij uitstek verwachten dat mensen hun. Uh, uh, hun steun, hun heil zoeken, zogezegd, bij de Partij van de Arbeid. En dat gebeurt niet in die peilingen. Is er een hele andere partij veel groter, ter hmm. linkerzijde... en is de Socialistische Partij. Dus de vraag is, wat doet u fout? Nou ja, uh, de so Socialistische Partij uh, heeft zich natuurlijk... bij uitstek alleen maar op deze groep uh, gericht... En uh, de Partij van de Arbeid kijkt natuurlijk ook naar de middenpartijen... en de Partij van de Arbeid kijkt natuurlijk ook bij uitstek naar... ja, hoe bestuur je nou? Kijk, De SP heeft tot op heden uh, natuurlijk nog nooit uh, echt meebestuurd in ons land. Uh, wel Wel zo hier en hè? daar in de gemeente, ja, zeker. Uh, en... Uh, dat doen ze ook echt niet onverdienstelijk, maar in het land nog nimmer. En uh, ja, het, het is dus wel echt zaak dat je ook de tering naar de nering zet. Ja, maar goed, de vraag was, uh, zij staan heel hoog in de peilingen. Zijn zelfs de grootste partij. En u uh, staat behoorlijk laag. Sterker nog, u heeft vergeleken met het aantal zetels wat u nu heeft, namelijk 30... staat u zo een beetje rond of zelfs onder de 20. Dus u doet iets fout in, in, in het beeld blijkbaar bij Ja, nou ja, mensen. we hebben ook al veel lager gestaan. dat ja, is dus, altijd erg. Dus, ja, nou ja maar, maar, maar zo simpel is het wel. En we zijn nu voorzichtig uh, uh, opwaarts aan het gaan. Wat doet u um, fout? Nou ja, ik, ik vind dat we, uh, uh, nou, dat we niet zozeer iets fout doen. Maar je moet even kijken naar het spectrum van alle politieke partijen. Ja, nee, maar en, en, toch en... even bij uw partij houden. U doet iets waardoor mensen blijkbaar niet zeggen... die het moeilijk hebben in deze tijd. Wij gaan naar de Partij van de Arbeid, daar staan we voor. Die doen iets voor ons. Ja, nou ja, ik moet u zeggen dat ik persoonlijk heel veel mensen ken... die het nou niet bepaald heel erg goed hebben in het leven. Die wel degelijk zeggen, Jetta, wij stemmen op je. Oké. Okay. Hoeveel al? Op één hand of meer? Nou, als ik hier op mijn tandem naartoe fiets... dan overkomt me dat maar toch wel regelmaat. Maar u snapt de vraag Ja, ik snap natuurlijk. het heel goed. En natuurlijk en snap is, ik het heel goed. En het is maar, ook maar niet kijk, voor niks natuurlijk nee, dat uw partijvoorzitter... graag een lijstverbinding wil met de SP... en ook graag een samenwerking wil met de SP. Ja, en dat, en dat uh, hebben we ook, hè, die lijstverbinding. Ook met GroenLinks overigens. Want het is heel belangrijk dat je uh, links laat zien... dat je ook de handen in elkaar slaat. Wat zou uw, uw favoriete coalitie zijn? Zo links mogelijk? Of zegt u van nou, nee, we zijn toch ook een middenpartij... en dan willen we toch eigenlijk ook wel graag met dat CDA? Nou ja, Stel nou dat u het zelf zou mogen samenstellen. Je moet ontzettend goed kijken naar wat er op 12 september precies in het ja, vat tuurlijk, zit. Natuurlijk, de kiezer is dus eerst aan de dat, beurt. Ja, verdikken Dat is wel echt belangrijk. Zou u nou, zou u nou want uw Spekman heeft bijvoorbeeld gezegd... nou, wij willen wel Partij van de Arbeid, SP, CDA. Mm -hmm. Is dat ook uw voorkeur? Of zegt u van nou, gewoon links erbij? Nou ja, als je echt van eerlijk delen bent, en daar ben ik van... Dan kijk je natuurlijk toch naar de partijen die daar ook van zijn. En dan ligt het minder voor de hand om met de VVD een akkoord te sluiten. Die noem ik ook niet. Als he? met ik had als, het over als het, de ASP is met CDA. het CDA en de SP en misschien ook GroenLinks. Uh, ja, dat, dat is dan inderdaad meer voor de hand. Ligt. Ja, en vindt u het een, een, een voorstelbare en bij kans misschien wel een nage gedachte. Dat er zo'n uh, coalitie ter linkerzijde dan bestaat uit een uh, partij die groter is? van de Partij van de Arbeid. Heel ingewikkeld vraag ik dat eigenlijk. Ja, nee, maar mijn, de de boom, ik snap wat u nu. bedoelt. Ik snap ja, wat ik u bedoelt. Eigenlijk. Kijk, uh, uh, natuurlijk wil ik het allerliefst dat Diederik premier kan worden... omdat we de grootste doen. Ja, maar worden. dat, dat je is niet natuurlijk in, Nou ja, kom op, he. Dat we weet hebben, ik niet, ja. ja we, we hebben nog 2,5 maanden te gaan. Oh, en er waar. wordt uh, flink uh, wat afge... Hoor, in de tussentijd of daarmee. ligt. Nee, okay, tussen... Maar dat u de tweede grote linkse partij bent, dat is toch wel... Ja, dat is uniek eigenlijk. Ja, en dat, dat is voor Uniek ons, erg dan? Dat, dat zou voor onze karaktervorming ingewikkeld zijn, denk ik. En misschien ook wel Geven we samen wat dat dan voor... Uh... Uh, karaktervorming uh, veroorzaakt? <laughs> nou ja, omdat wij natuurlijk altijd gewend waren dat de Partij van de Arbeid uh, toch Precies. wel uh, behoorlijk groot was, ja. qua links. Dus uh, als het niet zo zou zijn, maar uh, nogmaals, zou, hè, want ja. Ja. Uh, um, ja, dan moet je wel, vind ik, uh, durven kijken naar de constellatie die zich dan uh, voordoet. Dat is zo... Kijk, de kiezer gaat er echt over. Dan, maar wat, wat, maar wat, nogmaals, ja? bij de Partij van de Arbeid is die kiezer gewoon veel beter af, omdat dan... wij omdat wij uh, ja, al zoveel bestuurservaring hebben. En, omdat, uh, en dat meen ik ook bloedserieus. Omdat wij voor die onderkant natuurlijk ook zozeer zien... dat het kabinet Rutte er één grote puinhoop van heeft gemaakt. En dat moet gekenterd worden. Dat moet gewoon. U bent zo bezig geweest met samenwerken binnen die FNV. Hè? Althans om te proberen om die bonden weer bij elkaar te krijgen. Het lijkt toch heel erg moeilijk, hè? die samenwerking. Ook op links. Want het zou misschien ook wel nog een oplossing zijn... om een nou, fusie te hebben met de SP... Ik herinner ja. me nog een mooi plaatje waarin de uh, verschillende partijleiders... met elkaar een nieuwjaarsbijeenkomst hadden. SP, Partij van de Arbeid, ja, daar, was links, nee, daar was meen. u bij, ja, ja, inderdaad. Ja. Zou dat nou zo moeilijk zijn, zo'n fusie? Maar waarom moeten we nou onmiddellijk fuseren? Ja, ik, hoeft niet. Ik, ik, samenwerken kan ook. Ik kijk, op zichzelf eh, heb ik niet zoveel tegen fusies. Hoewel die grootschaligheid hoeft voor mij ook weer niet onmiddellijk. Nou, maar maar om samenwerken om... is essentieel. Want... Ja, maar om in de reden te vallen: de, de, de taak waar we zo ook nog even op komen. om die nieuwe vakbeweging te organiseren, is een nieuwe tijd. Een groter geheel, niet allemaal van die kleine clubjes die allemaal ingewikkeld zijn. Ja, nee, dat meneer. Boven. Nee, nee, nee. Ja? Oh. Nee, nee, nee. De vakbeweging hebben wij nou juist zodanig ingericht ja. dat vanuit de autonome sectoren, ja. hè, dus de beroepen, dat, is echt de, dat zijn de pijlers onder de paraplu van de vakbeweging, zou je kunnen zeggen. Maar die autonome sectoren, die zijn, die, die zijn gewoon ja, uh, aan zet. Nou, Oké, okay. laat ik het dan niet uh, zelf ingewikkelder maken dan het al is. Want ik bedoelde het eigenlijk bij links te houden. Waarom is het uh, niet voorstelbaar om partijen die groot zijn geweest in de vorige eeuw, eeuwen om gewoon eens aan de moderniteit te denken en te zeggen... waarom maken we niet gewoon een groot linksblok... waardoor dat gefragmenteerde politieke landschap eindelijk voorbij is. Ja, dat is echt nooit nooit. Kijk, dat heb je natuurlijk ook gezien in de, in de 20e eeuw... waarbij uh, partijen ook gefuseerd zijn hè, met PPR en SP. En, uh, ja. Nou, dat is oh, GroenLinks waardig. geworden. En het CDA komt natuurlijk voort uit drie partijen. Oh. Dus zeg kan nooit wel. nooit. En dat geldt dus ook voor u. Zeg nooit nooit, Partij van de Arbeiden kan best wel eens met iemand samengaan. Zou zo. Ja. Maar kunnen. ja ik maar uh, Jongens, kijk, ik ben historica. Het zou wel heel raar nee, zijn als ik zou zeggen dat dat never nooit zou kunnen. Ja. Maar als u mij nou vraagt, moet dat voor 12 september nog gaan nou, gebeuren? Dat, dat gaan we niet halen. Kracht, kijk, nog het regelen. is natuurlijk al hartstikke mooi dat die lijstverbinding er is. Want dat is ook uh, al een behoorlijke stap voorwaarts. Hoor. Dat, zou... dat is het begin van het grotere werk. Nou, oh, you never know. Laten we het nog even over de vakbeweging hebben, want uh, daar bent u de afgelopen maanden heel erg druk mee geweest. U zegt ja. zelf, ja, het was een vrijwilligersbaantje, hè? maar ja. wat is nou het belangrijkste wat u in die afgelopen maanden heeft geleerd, als we het ook even doortrekken naar de politiek? Nou, ik ben uh, begonnen op 16 januari en toen hebben we in de maanden februari en maart alleen maar de leden opgezocht, alleen maar. Ja. Dus ik ben in de bouwketen geweest en bij de bankfilialen in de ziekenhuizen en dus. in de scholen om de leden en de potentiële leden van de vakbeweging te leren kennen, want voor mij was de vakbeweging ja. onontgonnen terrein. Trek dat door naar kiezers, dan Tadaa. zou je dus de kiezers moeten nou, opzoeken. Dat helpt wel eens ook op een model. Want daarna hebben wij uh, opgeschreven wat we bij de leden hadden opgehaald. En uh, dat hebben we gepresenteerd aan de top van de vakbeweging. Ja, en uh, dat moet die vernieuwing wel in zich dragen. Ja. Is Toch... er eigenlijk nog een... Ja. Is er eigenlijk nog een reden voor mensen om lid te zijn van die vakbond? Wel degelijk, want kijk, ik was bijvoorbeeld in een ziekenhuis in Apeldoorn... en daar zeggen jonge vrouwen tussen de 20 en de 30... ja, mevrouw Krijns, maar de vakbond, dat is iets van mijn vader... dat is eigenlijk niks meer van mij, ja. hoor. Zeggen sommige bij ons op de redactie ook, hoor. Dus het is toch niet waar? Ja, het is, het is niet anders. Want uh, de NVJ ben ik natuurlijk ook geweest. En uh, ja, ik moet zeggen dat die journalisten wel degelijk... vooral journalisten inzien uh, wat de lol van de vakbond is. Maar, Goed, dus maar deze, deze jonge vrouw... De ja, die, die jonge vrouwen die zeggen dan... nou, we hebben een rechtsbijstandsverzekering. En daarmee is Kees klaar. Hè? Uh, niet deze Kees, kees sorry. Een andere Kees. Sorry. Uh, ja, we een ja. uh, maar goed, uh, uh, en dan zeg ik... ja, dames, uh, die rechtsbijstandsverzekering is wel geënt op een CAO. En de CAO vloeit weer voort uit de vakbeweging. Mensen hebben veel te, te, te danken aan de vakbeweging, Zo is zegt het. u daarmee eigenlijk. Maar men kent de vakbeweging onvoldoende. En uh, vorige week, zaterdag, is dus ook de Jongerenbond opgericht. Dat is ook een vernieuwingsontwikkeling. Uh, onderdeel ja. van de FNV. En uh, ja, die jongerenbond heeft natuurlijk als missie... dat je via de sociale media... Uh, die jonge mensen gewoon weer lid kennen en ook involveert. Ja, die vakbeweging moet uh, bekender worden, dus actiever worden. Heeft ja. u dat bedacht? Zien we vanmorgen in het Algemeen Dagblad staan? Felle aanvallen, FNV op politici. Wordt een soort guerrilla campagne uh, op, op onverwachte momenten politici uh, het vuur aan Ik de heb het niet bedacht, maar ik ken Ron Meijer uh, die het bedacht heeft. En ik kan me daar alles bij voorstellen. En het is ook goed voor politici om eens te zien wat hun beleid heeft opgeleverd. Ja, ja. Want als ik dat nog mag zeggen. Ja? Kijk, dat mensen nu hun werk verliezen, dat is natuurlijk wel een ramp. Dat is gewoon een ramp. Ja. Ik heb de afgelopen maanden heel veel mensen ontmoet... die hun baan zijn verloren en maar zo geen nieuwe baan hebben. En als je je werk verliest, ben je niet alleen je salaris kwijt... maar gewoon ook je hele, ja, je hele omgeving. Geen collega's, het is gewoon echt een drama. Dus ik vind het hartstikke goed dat de vakbeweging in Nederland... politici confronteren met het feit dat het gaat om werk, werk, werk... Ze zullen voor u staan, denk ik, mevrouw Kleinsma. Straks als u op campagne gaat. Nou, ik, uh, en u ik gaat, zie er naar uit. <laughs> u ziet er naar uit. U ja. verwelkomt ze. Goed. Zeker. We moeten het hier helaas bij laten. Dank u wel voor uw komst. Tot zover deze aflevering van Politiek aan Zee. Dat was de politieke bijlage van de Radio 1 Sportzomer. In het Museum Beelden aan Zee zaten we in Scheveningen. Daar zijn we volgende week vrijdag weer om half acht. Opnieuw vanuit dit museum. Als u erbij wil zijn, dan kan dat. Meld u dan even aan via de mail politiekaanzee.tros.nl We gaan verder in Helsinki. En die houtkamp is daar bij het EK Atletiek. Dankjewel, Margriet. Wij kijken naar de eerste halve finale van de 200 meter bij de vrouwen. Met Daphne Schippers in baan 4. Goed nieuws. Van de 200 meter bij de mannen. We hoorden eerder al in uh, sportzomer dat Jarendi Martina uh, eerste werd in zijn halve finale en naar de finale ging. En ook Patrick van Luik in de derde halve finale... ging eh, als eerste over de finish in 2068. En dat betekent dat de beide Nederlanders... als snelsten waren 1 en 2 in die eh, halve finale. En dus morgen, eh, of nee, ja, morgen zaterdag... om 21.20 uur in de finale staan. Nu Daphne Schippers. Kijken of zij ook naar de finale kan gaan. Moet eigenlijk wel, want ook zij is eh, ijzersterk. En heel snel is eh, goed weg en loopt in baan 4. Straks... Krijgen we ook nog Jamil Samuel in een andere halve finale. En nu kijken we naar Dag de Schippers. Komt. Ver weg, de snelste, de bocht uit. Wat een tempo en wat een voorsprong heeft zij. Net zoals Tjurendi Martina gaat ze vrijwielend uitbollend richting de finale. Mooie tijd hoor, 2270. 70 Dat is een uitstekende tijd in de halve finale gelopen. Dat is maar 100 ste boven haar persoonlijk record. En dat terwijl ze uitbollend, uitlopend uh, over die uh, finish kwam. Uitstekend gedaan door Daphne Schippers. En dat uh, biedt heel veel hoop voor haar finale, want uh, dit is gewoon uh, ijzer, ijzer sterk wat deze dame laat zien. En ook uh, afwachten of Jamil Samuel, waar ik ook heel veel van verwacht, of die hetzelfde kan doen om 11 minuten over 8, dus over een klein kwartiertje in een andere halve finale. Nog een paar uitslagen noemend, Grabarts uit Groot-Brittannië wint het hoogspringen, Abad wint de stiepel, hij komt uit Frankrijk en het speerwerpen een Oekraïense Ribriuk. Maar het belangrijkste is tot nu toe dat Daphne Schippers in een prachtige stijl de winnares is geworden van haar halve finale, 200 vrouwen en naar de finale gaat en dat is mooi. Ja, ja, ja, ja, ja.